Uh, nieuws uh, signaaltje moeten zijn, maar uh, volgens mij uh, hoor ik helemaal niks. Dat is ook heel erg leuk. Beetje. Jongens, uh, ik vind het uh, leuk, maar ik zet hem toch lekker fijn uit. Want uh, een beetje bakruisen op de radio, dat gaan we dus echt niet, uh, niet doen. Dan ga je even iets, uh, iets spannends uh, doen. Oh, ik weet wel wat leuks. Uh, dat is dat, dat, dat speciale projectje wat, uh, wat we hebben. Van wie was dat ook alweer? Uh, bleu, bleu, bleu, bleu. Nog wat? Moet je even zoeken, want... Uh, ja, dat, dat krijg je als het... Uh, ach, kijk, kijk. Dat bedoel ik. Uh, dat is even een leuk pauzemuziekje. Gaan we wel eens even draaien. Dat lijkt me wel uh, spannend uh, genoeg. Spannend worden ze straks, uh, na het tienen. Want uh, dan is het nog maar even de vraag uh, of wij uh, nog verder doorgaan uh, met, uh, met het gewone programma wat, uh, wat we eruit uh, draaien. Of dat we naar een spannende raadsvergadering gaan zitten luisteren. Want ja, het is weer bal met open deuren in uh, Zandvoort. Uh, en uh, dat, dat kan dus ook nog eventjes hier tussendoor nog uh, aan de orde komen. Uh, om even in politieke termen te spreken. En dan is zo'n pauzemuziekje. Nou, het is geen pauzemuziek. Het is gewoon met uh, bloed, zweet en tranen gemaakt van, uh, van German Van Nette, De toetsenman van, uh, van de Cosmic Carnaval. Die een uh, eigen project had uh, het afgelopen jaar. Bleu Noir. Daar uh, hoorde je uh, Catharsis. En waarom heb ik dat even gedraaid? Omdat we geen nieuws hadden in het uh, systeem. Dus dat was de reden waarom ik dat even gedaan heb. Nu gaan we echt uh, beginnen met het tweede uur van dit programma van onze FFM. Hier is Hide and Seek van Gabi Lieven. pledge to say goodbye to our secret oh those twisted thoughts they run down the train those twisted deeds will always call your name we'll call your name we left our promises to die alone She plants a dagger in a hollow chest Her destination is the bathroom floor She cries her tears while she lays her head to rest Lays her head to rest These twisted floors, they give me the creep shameful night, a useless wreck, his body's We, hebben, uh, een beetje ook, uh, we zitten ook met een scheef oog uh, naar die raadsvergaderingen te kijken en te luisteren. Uh, Sander Doudij, uh, die uh, normaal gesproken hier ook uh, de techniek uh, verzorgt... die zit daar en die zegt... Ja, het raad van, de raad van bestuur heeft zich teruggetrokken. Het lijkt me nou op de, de raad van 11. Nou, zo is het nu ook nu niet. Dat gaat om het volgende. Ik zal even de mensen thuis bijpraten wat er aan de hand is. Het college van BMW uit het Zandvoort... die had een aantal vragen bij de besluitvorming rondom de statushouders. Dus de versnelde en tijdelijke huisvesting van de statushouders. Dat gebeurt in twee panden van het spalier. Nou, dat, dat, wil dus, uh, dat wil dus zeggen dat, uh, dat ze zeggen van, nou oké, okay, die mensen, die, uh, daar kunnen we nu nog niet zeggen van wie dat zijn en ja, hoe die samenstelling eruit zal zien. Maar wat bleek nou, uh, er, waren, uh, er was één iemand van Sociaal Zandvoort, die was uh, op de uh, dinsdag na de raadsvergadering, toen dat uh, werd gezegd, van ja, we weten nog niet uh, hoe de, de, de, de samenstelling eigenlijk uh, is van die groep. Uh, waren er een aantal vrijwilligers, waaronder dus het lid uh, van Sociale Zandvoort. Dat was Sanne Kool. En die, uh, die kregen iets heel anders te horen: van dat het al uh, min of meer uh, een aantal weken daarvoor uh, beklonken zou zijn. Tenminste, er was een akkoord of uh, het. Coa stond er niet welwillend tegenover over uh, de vragen van het college: van zouden we dan misschien uh, gezinnen en misschien uh, vrouwen kunnen, alleenstaande vrouwen kunnen opvangen? De projectleider schijnt dat gezegd te hebben. Ja, en toen uh, was uh, de pop aan het dansen. Waarbij eh, vooral Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort eh, in het geweer zijn gekomen. En de VVD dus. En dat is dus meteen ook het startschot eh, geweest eh, van, een, eh, van een aantal eh, mailwisselingen. En ook eh, schriftelijke vragen die gesteld zijn. Het begon met eh, onder andere de schriftelijke vragen die gesteld zijn door het eh, raadslid eh, Martijn Hendricks van de VVD Zandvoort. En daarna volgde Gertone met, eh, met Willem Paat van eh, de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. We zijn er niet bij en dat had ook uh, te maken dat we niet uh, ter 11 uren zomaar even Joshua zeggen van... Uh, sorry joh, uh, je kan niet komen. Uh, dat, dat ging dus niet en dat was dan ook de reden waarom we uh, even met een scheef oog uh, daar uh, naartoe uh, kijken. Er schijnt, uh, als ik Sander uh, mag uh, geloven, nu een beetje een gespannen sfeertje te hangen in... Uh, in, uh, de, in het raadhuis. Uh, en dat, dat, dat, dat heeft alles te maken... met natuurlijk de vraagstelling... Uh, die, uh, die gesteld is... door uh, diverse raadsleden. Nu is er dus een schorsing aan de gang. Uh, het college beraadt zich op... Uh, kennelijk wat, uh, wat er gebeurd is. Dat, uh, dat hebben we niet helemaal meegekregen. Maar er zal uh, het nodige uh, over uh, gesproken worden. Verantwoordelijk wethouder is in ieder geval... Elisabeth Jallek. En die ligt al behoorlijk aan het vuur. Uh, als ik uh, de ja de, de nodige artikelen heb uh, kunnen lezen. Want dat, dat is uh, de reden waarom uh, ik nu eventjes in, uh, in het uh, geweer kom. De schorsing is uh, nu over. Dus er wordt weer driftig verder gediscussieerd... Uh, bij uh, de gemeenteraad uh, in Zandvoort. Uh, we houden natuurlijk uh, daar de vinger aan de pols. Straks gaan we kijken of we nog ergens op een goed moment... Uh, die raadsvergadering nog uh, kunnen volgen. Uh, tenzij uh, de raadsvergadering uh, voor tien is afgelopen... dan uh, vervalt het uh, programma van uh, Ben Veug uh, niet. Maar uh, ja, dat doen we even ter plekke. Maar dat heeft er alles te maken omdat het college schijnbaar informatie heeft onthouden. Volgens de woorden van Jerry Kramer. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is. Dat uh, dus uh, wat er uh, vanuit het raadhuis te melden valt. Nu gaan wij weer gewoon verder met uh, muziek. Uh, eerst hadden wij dus uh, Hide and Seek van uh, Gabi Lieve. Daarachter hoorden we Twisted van One Clueless Friend. Nu uh, weer iets uitvallend dan. En dat is onze eigen opname van Martine Bond en On The Run. vrijdag, want we eten vis. <tied> hey, yes, we gaan shoppen, hoor de boys smakken Gebruik de krant om je in te pakken Wil je leren kennen, hoe is je smaakje Hoe je op je wang, wang. sorry van het haakje, haakje, haakje. Hey, let the bitch, hey, the Vanavond vindt weer de discotheek terug, Het is uh, sfeervol, maar ik vraag me af of dat uh, sfeervol ook is uh, in het raadhuis... Uh, waar we ook even met een scheef oog uh, naartoe gaan. Ik heb dat uh, min of meer met onze voorzitter een uh, beetje bedongen... van uh, ja, daar moeten we toch ook uh, even bij zijn. En aan de telefoon hebben we uh, een van de mensen die politiek actief is... een van de jongeren, uh, van de jongeren garde, uh, dat is uh, Karim El ghabali En in het grijs verleden heeft hij ook nog iets uh, gedaan bij CFM. hey, Karim, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, want... Want jij hebt ook nog iets gedaan hè, bij CFM, maar daar gaan we het nu ja. even niet over hebben. Klopt. Ja, hè? <laughs> Goed, even, uh, er is een schijnende schorsing aan de gang uh, te zijn op dit moment. Klopt, op dit moment ja. ja. Uh, wat, uh, wat, uh, hoe staat de stand van zaken? Want er, er is een, uh, een extra raadsvergadering aan de gang. Het heeft alles te maken met uh, een mogelijke informatie onthouden aan de gemeenteraad over de statushouders. Want dat is uh, het, uh, het, in het kort waar het over gaat. En uh, de vragen zijn uh, ingediend door uh, de VVD en ook nog door Partij van de Arbeid en Sociaal Antwoord. Ja, dat klopt helemaal. Ja, op dit ja. moment uh, is de tweede termijn uh, net afgelopen mm -hmm. en wacht op een uh, antwoord van de wethouder. Of ja. de vragen die daarin zijn gesteld. Ja. Uh, heel duidelijk gaat het nu in de tweede termijn over uh, de lijst. Ja. Uh, de lijst met de mogelijke te plaatsen, plaatsen statushouders. Ja. Ja. En er wordt nu gediscussieerd over het woordje werk, uh, werklijst of uh, de, uh, een plaatsingslijst. Ja. En dat maakt nogal wat uit. Uh, wat, wat, wat maakt dat uit, uh, als ik even zo vrij mag om dat even te vragen? Nou, Een werklijst is een lijst waar nog dingen in kunnen veranderen. Ja. Dus daar kunnen mensen vanaf gaan, kunnen mensen bijkomen ja, ja. en de samenstelling kan veranderen. De ja. toewijzingslijst ja. is de lijst die een gemeente uh, in deze, als statushouders die ze willen ontvangen, ja. toegewezen krijgen. Ja oké, okay. dat is het verschil. Uh, uh, met een werklijst hebben ze nog enig invloed uh, op uh, om de samenstelling ervan en bij een plaatsingslijst ja. is dat uh, schijnbaar dus onmogelijk? Ja, zie het dat een uh, werklijst is een conceptlijst. Ja, oké. Okay. Een is een... Ja, ja. Uh, uh, nou hoor ik uh, ook uh, dat er toch nog een uh, behoorlijke uh, gespannen sfeer hangt. Is, er, uh, is het een felle discussie dan op dit moment? Zeker in het begin. In ja. het begin uh, was er een, uh, een aanvaring na een half uur tussen Fred Kroonsbergen en uh, Gert Tone. Ja. Um, waarbij uh, ja, Kroonsbergen letterlijk trillend achter zijn bureautje zat rood aanlopend. Ja. Um, en... Uh, stemverheffend schreeuwend naar tonen zat. Ja. Uh, toen heeft de voorzitter, uh, aan, naar aanleiding van de discussie, heeft die discussie, hij geschorst. Ja. Hij uh, heeft met alle fractievoorzitters gesproken ja. en hebben medegedeeld na de schorsing. Dat de sfeer wat gemoedelijker moet worden, ja. omdat uh, op deze voet geen debat te voeren valt. Nee, oké. Okay. En de voorzitter is, want uh, Nick Meijer is er niet, uh, als ik het uh, ja, goed begrijp. De voorzitter Wel. Hij is uh, eerder van vakantie teruggekomen. Sowieso. Om uh, hier naartoe te komen. Hetzelfde geldt voor raadlid Fred Koonsberger ja. van CDA. Die ja. is speciaal vanuit zijn vakantieadres vandaag teruggereisd. ...naar Zandvoort om aan deze discussie mee te doen. Mm -hmm. Bij de coalitie leeft op dit moment wel het idee... ...dat uh, deze vergadering is gekomen... ...omdat uh, een aantal raadsleden... Fred Kansberg bijvoorbeeld... ...en ook de heer de Vries van Openzet, tegen ziekte, yeah. uh, afwezig is. Yeah. Uh, de oppositie... ...ja, die zegt dan weer daarentegen... ...dat het niet zo is. Nee, okay. uh, het punt heel erg belangrijk. Uh, het CDA heeft bijvoorbeeld net ook aangegeven... ...in de vorige uh, termijn... Mm -hmm. ...dat zij geen uh, enige... Notie hebben van waarom deze discussie vandaag moet worden gevoerd. Ja. En. De oppositie denkt er natuurlijk anders over. Juist, ja, ja want dat, dat blijft natuurlijk altijd het, het spel tussen de coalitie en de oppositie. Zeker. Goed, um, Karim, dank je even voor je uitleg uh, voor zover. Ja. Ik neem aan dat ze uh, zo uh, onder leiding van uh, de burgemeester weer verder gaan. Die dus nu ook de voorzitter gewoon is van de gemeenteraad. Ik had ja. even gedacht dat er een plaatsvervangend voorzitter uh, zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. Hij zit er zelf. Nee, hij zit er dus zelf. Um, dan uh, houden we even de vinger aan de pols. Ik uh, neem aan dat uh, Sander met jou uh, meekijkt op het moment dat de virus... Als oplossing is, dan bel ik je weer op is goed. Dankjewel. Goed, dat was uh, Karim El Gabali uh, vanuit uh, het Raadhuis. Uh, wij uh, gaan weer verder met uh, ik ga even kijken of we, of we de heren al zo ver zijn dat ze misschien al een mopje kunnen spelen, want uh, ik ben wel toe weer aan een stuk muziek, want uh, het, uh, het, het, het stuk politiek, dat vind ik allemaal wel heel erg uh, boeiend, maar het gaat natuurlijk om wat er gespeeld wordt, en zeker morgenavond vanuit Café Studio. Ik ga het nog even lekker, even lekker doorgeven. Uh, hoe laat... Uh, Gaan we beginnen morgenavond uh, met de presentatie van de, de EP Castle of Life. Uh, Castle. Nou, half acht. Half zijn acht. Zijn de deuren open. Ja? En zorg dat je op tijd bent, want uh, het, het zal meer dan vol zijn. Ja, bang. want ik, ik lees uh, genoeg dat er uh, behoorlijk veel, veel animo is voor, uh, voor, dit, uh, voor dit verhaal. Dus, uh, dus ik, ja. uh, dus ik ben, uh, ben heel erg nieuwsgierig hoe... Uh, Goed gaat, gaat lopen. Mooi. Uh, maar we hebben natuurlijk de voorschot vanavond al. Uh, we hebben al twee nummers van de EP gehoord. Uh, jij hebt gezegd dat je, de, dat je de drie zou spelen. Dus ik neem aan dat in dit laatste blok nog een nummer van de EP zit. Of uh, ga ik mij daarin vergissen? Nee. Uh, jij hebt het goed ja. en ik had het fout. Ah. Ik, doe er, ik doe er dus vier van je de EP. Doet er vier. <laughs> nou, geef je niet alles weg uh, voor morgenavond, want uh, er moet toch nog iets uh, te raden over blijven van, uh, van het aantal nummers wat je, wat je speelt. Allemaal nieuwe en oude nummertjes. Dus, uh, ah, het zit een beetje ja. verweven in elkaar. Ja, zeker. Dat betekent dus dat wij dus nu twee nummers uh, gaan horen van de EP die je morgenavond bij Café Studio kunt gaan horen. Yes. Juist. Welke twee nummers zijn dat? Eerst doen we Paradise Park en we eindigen met Unexpected Message. Oké. Okay. Two beautiful women are living in a paradise from outside, just like the inside, their faces just look like their hearts, though one of them I've never seen. All those beautiful Uh, hoort je zeker uh, in een uh, naderend voorjaar wel thuis. Uh, met, uh, met de verwijzing van de butterfly in uh, het, uh, het nummer. Goed. Uh, het, uh, het laatste nummer uh, van vanavond, uh, Joshua? Ja. Ja. Ook het laatste nummer. Oh nee, dat is nog net veranderd. Laat maar wel het laatste nummer morgenavond, maar niet op de EP. Nee, nee, oké, oké, oké. Het laatste nummer van vanavond, maar niet op de EP. En welke? Uh, mag dat zijn? Sorry ja. hoor. Uh, unexpected Message. Unexpected. Ook mijn beste maatje. Heb jij niet die toevallig ook nog gespeeld tijdens de roep Acta woord? Ja, ja, ja. hè? Ah, zie, je, zie je? Volgens mij uh, heb ik goed nog, uh, op zitten Een zitten. Ja, ja. Unexpected message. Dat is de laatste die je vanavond uh, gaat horen. En morgenavond. Mensen gewoon lekker nog. Uh, want er zijn nog uh, wat uh, hier en daar nog wat kaartjes. Ik geloof uh, nog een paar, hè? Niet veel meer. Ja, het is gewoon de bedoeling dat je zo vroeg mogelijk komt, denk ik. Nee, Want okay. uh, ik verkoop geen kaartjes. Het is nee, is uh, okay, op okay. basis van donatie. Hoe op leuk basis van donatie. Nou, ja. <laughs> ik denk dat, uh, dat er veel uh, mensen, of uh, genoeg mensen zijn die gaan doneren. Dat, dat, dat ben ik wel van overtuigd. De laatste dus, Unexpected Message. Hier is Joshua Aaron. Unexpected in my pocket. Messages of cruelty. And brutality About questions you do know the answer You dubitate about everything impossible And maybe history that haunts you Or the loneliness that bothers you It doesn't matter, my friend, what's going <coughs> wrong Can you tell me what's on your mind? Speaking like, speaking like a riddle. Acting, acting like, acting like a fool. A friend, a friendship, a friendship I don't wanna lose. So take, so take the weight off your shoes. Paranoid and schizophrenic And you Will disconnect the link Between us If you ever speak From the blaming corner There will rise a gap Between us And you were always Smoking like a junk cake Next step It doesn't matter, my friend, what's going wrong Can you tell me what's on your mind? Unexpected Message. En ik zat al te zoeken naar... Uh, wat Want je had me iets uh, gestuurd. En ik had het ergens staan. Uh, maar ik, inderdaad, het, uh, het zijn vijf nummers. Uh, die, uh, die uh, op uh, En de enige die je niet gespeeld hebt vanavond... Is Guess het titelnummer. Ja, dat is het titelnummer. Dat heb je niet gespeeld. Uh, ah. uh, hebben we nog uh, in ieder geval iets om uh, naar te raden. Dank je voor uh, in ieder geval die komst. Uh, ik heb een heel spectaculair verhaal over je gehoord. Over uh, bijvoorbeeld keyboards in een Ford K. Oh ja. Ja. Ja. ja, die heb je net gehoord. Ja. Ja. Even voor de luisteraars, want die, die stappen dan misschien in. Waar gaat dit over? Nou, uh, laten we even zeggen. In de aanloop hier naartoe uh, kwam uh, het logistieke probleem dat er iets niet helemaal in paste in de auto die jullie tot beschikking hadden. Want, wat was dat het geval? Want jullie hadden een auto en er kon iets niet bij, geloof ik, toch? Nou, ja, dit, dit ruimteschip hier. Uh, dat ruimteschip wat jij opgespeeld hebt. Het keyboard. Ja. Ah, Oké, okay, goed, maakt niet uit. Maar. Uh, wat voor auto had je bij je en wat is het uiteindelijk geworden? Want ja, eh, als je op een gegeven moment een keyboard niet, uh, niet erin uh, kan staan, dan denk ik, nou, nou ja, ja, de Volkswagen Up van Marcus van Dam, daar denk ik dan aan. Maar goed, uh, nee, maar die uh, zit nu zo aan te kijken van een een soya gegeven? Nee, nee, nee, uh, nee uh, het was kiezen. Ik ja? wilde heel graag uh, allebei, uh, zeg maar Hessel en Georg, wilde ik graag mee hebben. Dus ja. uh, het was kiezen of het keyboard. Of beide dus een tweede <laughs> auto regelen. Hier nog een imperiale of zo. Uh, dat het was uh, geworden. Ik heb een niet? hele lief schoonvader. Ah, geluk. <laughs> ja, wat wou je ze zeggen? Maar die Contrabas is uh, bij mij ook wel gelukt. Ja, dat was Jaap Cohen. Die reisde bij, uh, bij Dennelhuis. Het, het was wel opvouwen en proppen. Maar uiteindelijk zijn er toch twee mensen in een Contrabas... in een volkswagen opgekomen. gekomen. Ja. Hoe je het voor elkaar hebben gekregen. Maar ik hoorde Joshua ook nog iets vertellen over... Uh, een paar keyboards of een uh, paar toetsen uh, dingen uh, in een Ford K. Hoe, ja. heb, je, heb je dat toch uh, voor elkaar gekregen toen? Ja, net. Net? Oké, okay, oké. Okay. Goed, dus er waren twee auto's nodig om, uh, om hier uh, naartoe te komen. Maar maakt niet uit, je bent geweest in ieder geval. Dus dat uh, kunnen we wel uh, zeggen. Leuk. We gaan zo uh, nog heel even kort nog even verder praten. Maar dat doen we zo. Uh, eerst nog uh, een, uh, een man die bij ons uh, geweest is... En daar hebben wij opnames van. En hij is later bij de Wereld Draait Door een aantal malen geweest. En zelfs de grote Mick Boskamp is hem tegengekomen. Ja, ja het, je wil het niet geloven, maar helaas, Mick, ik was er lekker net ietsje eerder. Hier is Lies van Amy Landman.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 Tom will see how much that I'd grown But for now it's time to go home oftewel met het nummer cut to go. Daarvoor hoorden we niemand minder dan Amy Landman met liefst. Er zijn weer ontwikkelingen vanuit het raadhuis. Dus dan halen wij uh, Karim El Ghabali er weer eens even bij. Want er is vijf minuten schorsing. Uh, Karim, wat is uh, de aanleiding daarvan? Klopt, ja. Uh, Jerry Kramer heeft deze schorsing deze keer aangevraagd. Ja. Uh, komt, uh, Jerry Kramer vroeg voor de schorsing, uh, de wethouder, om mm -hmm. een lijst, wat ik net al vertelde, de werkelijke lijst, ja. de werklijst of de toerheidslijst. Mm -hmm. um, en bij de beantwoording, de laatste vraag die zij beantwoordde, was de vraag van Jerry Kramer. En daarop vroeg zij uh, aan Jerry Kramer waarom hij de lijst wilde hebben. En laat dan net die vraag, uh, ook als laatste vraag, zijn gesteld door de heer Mertens aan de heer Kramer. Ja. Zij vroeg nogmaals, waarvoor wilt u die lijst weten, want die is vertrouwelijk. Ja, op dat moment breekt hij natuurlijk uh, enige... Onderwijs uit inderdaad, want ja. de lijst schijnt wel gedeeld te zijn met vrijwilligers. Ja, ja, ja. Daarvoor is deze vergadering. er. Ja. En um, ja, uit de beantwoording van de wethouder bleek dus dat zij... Uh, ...in de opborden, en ik herhaal nu de woorden van Jerrik Kamer... Ja. ...dat de uh, groep vrijwilligers vrijwilligersleugenaars wordt neergezet. Ja, ja, ja. ja. En die reden wil Jerrik nu dus de schorsing hebben. Juist, uh, de, met andere woorden, uh, de, als ik jou goed begrepen heb... Uh, mm -hmm. er is na de dinsdag dat de raadsvergadering het uh, besluit had genomen... om die mensen ja. dus versneld en tijdelijk te huisvesten... is er donderdagochtend een briefing geweest voor vrijwilligers... waar Sanne ja. dus bij was geweest. Ja. En daar is dus een lijst uh, openbaar gemaakt in, die, uh, in dat verhaal. Is dat, uh, is dat ja, een, is een beetje de, de strekking van het verhaal? Ja, bijna. De lijst is niet openbaar gemaakt. Nee? Er zijn daar mededelingen gedaan ja? over... Uh, de mogelijke lijst. Over de mogelijke uh, lijst, ja. ja, ja. En um, die mededelingen waar ja. de raad naar heeft gevraagd, zijn niet gedaan bij de raad. Ja, ja, raad ja. juist. Uh, helemaal duidelijk. Uh, nou, ik, ik, ik dank je even voor de toelichting. Uh, ja. Er is dus nu weer uh, dus een schorsing. Uh, mocht dat voor Tine nog, uh, nog een aanleiding geven, dan halen we je er nog even één keer in. Dank je wel voor dit uh, moment. Geen dank. Oké, okay. dat was uh, Karim. Wij gaan nog even kijken of ik, uh, of ik uh, Joshua nog even kan uh, strikken voor, uh, voor even wat, uh, kort wat vragen. Dus. Uh... Um, uh, want wat ik uh, kijk aan, hij pakte nu het, uh, is dat een fototoestel van jou, Joshua, of uh, is dat een, uh, pak maar even die microfoon, want dan uh, uh, deze, deze hier, is dat jouw uh, fototoestel of is die toch van Marcus, uh, uh, Hij is niet van mij. Uh, hij is van Marcus. Nee. Duidelijk, ja, hij duidelijk. <laughs> hij is ook niet van, van wie dan wel? Van Martijn ja. Luijten zeker, of niet? Ja, die, la die lag hier nog. Uh, die lag hier uh, nog uh, ergens. <laughs> ja, dat is nog goed. Um, allereerst uh, natuurlijk, uh, hoe vond je het? Vond je het leuk? Hartstikke leuk. Ja, ja. Fijne ruimte. Uh, uh, ja, dat, da, daar zijn wij zelf ook heel erg blij mee. dat we hier heel veel muzikanten ook uh, kwijt uh, kunnen. in dat, dat opzicht. Dus, uh, dus in, in dat. Uh, uh, alleen maar goed. Ik, uh, ik, ik, ik, ik hoop dat je er uh, heel erg naar uitkijkt. morgen in ieder geval. Zeker. Ja. Ook uh, spannend. Ja. Uh, <laughs> dit is je debuut ep ja. heb, je meer, heb je nog, nog iets uh, van, van eventueel toch nog aspiraties om wat meer in de toekomst nog te gaan maken? Ja, en ben allerlei, je er al mee bezig? Allerlei plannen. Uh, bedoel ik bedoel, ik schrijf nu voor strijkers dan. En ja. uh, ik heb ook saxofoon- en blazerspartijen geschreven... die ook op de EP staan trouwens. Ja. En uh, dat wil ik gaan uitbreiden. Dus ik wil daar meer, meer in het arrangeren... en schrijven voor misschien wel orkest... Voor koor. Ik heb ook een koor begeleid vorig dat jaar. Dat zei jij ook volgens mij al. Ja. Hè? Bij, bij de, de Rob Akda voor het liedje al daar ook al iets over los. Dat je dat, je dat zou willen doen. Ook. Ja, volgens mij over orkest, ja. Ja, meer dan. Ja, ja, precies, ja. Dat, dat, dat idee. Eh, wat trekt jou nou aan in dat, in dat verhaal? In dat orkest en dat orkestrale? Zit, zit daar iets in wat, wat je misschien... Mist in de huidige muziek. en dat je denkt van. hé, hey, dat, uh, dat zou ik wel willen toevoegen. is dat, uh, is dat een, een motief? Ik weet het niet. Het is gewoon. Uh, um, ik vind een orkest nog mooier. dan een cello en een viool bij elkaar. Hmm. En, uh, en ik, ik, hoor heel veel, ik hoor heel veel ideeën in mijn hoofd. ook als ik hier aan het spelen ben. Ja. dan hoor ik weer. oh, dat, dat, dat is leuk. en dan, dan wil ik dat het liefst meteen opschrijven. En ja, uh, ja daar moet ik dan denk ik iets mee doen. Gewoon dat gaan opschrijven. Gewoon mijn ideeën gaan opschrijven en kijken of het uit te voeren is. Ja. En ik zit nu op een school waar, waar de hele dag overal muzikanten vandaan komen. Dus nu is mijn moment om ook die muzikanten om me heen te verzamelen. En daarom wil ik dat, uh, daar gebruik van maken. Goed. Uh, nou, uh, ga je morgenavond dus spelen? Ja, zijn dat dezelfde jongens die uh, we vanavond hier uh, aan het werk hebben gezien, uh, dat jij uh, die morgenavond ook weer meeneemt, uh, de, café, de, de studio in? Ja, ja café studio. Want zo Morgen heen. is een, uh, een band. Uh, een band Een bandverhaal. Dus ik heb ja. nog een drummer, bassist. Uh, en er komt ook een saxofonist. Uh, dus hele... dat wordt even iets wat steviger neergezet. Uh, als ik het uh, zo inschat. Of, of iets wat robuust. Laat ik het anders zeggen. Robuuster. Niet zo stevig als Rob daar wordt. Nee. Maar <laughs> ja. wel robuust. Maar wel uh, met af en toe wat power als het nodig is. Ja. En uh, ja, ook. Uh, ja, je kent wel mallets Van die bolle stokken. Ja. Voor drums. Ja ja, en, uh, ja, ja, Een extra wol dekentje bovenop. Wat, hier, wat we hier vanavond hebben gedaan. Echt. Ja. ja. Uh, want dat... Ja, dat... Ken ik dat, uh, dat er een uh, op een slag uh, dat, dat, dat, dat er of een theedoek of een, of een deken of wat dan ook. Wat, wat is daar het effect van? Want ja, jij ja, studieert muziek. Dus uh... Uh, ja, wat is daar het effect van? Uh, als je met een stok slaat op een, uh, op een snare of ja. op, een, op een van de trommels, dus de hart. Ja. Ja. En als je met zo'n mallet slaat, dan. Uh... Krijg een heel dof, warm geluid. Zoals pauken in een orkest. Ja, ja, ja. ja. En ik ben... Ja, ik denk als je oh. vroeg nu... Waar, waar hou je dat vandaan, orkesten? Ik ben vroeger heel vaak met mijn oma naar... Uh, concerten geweest. Dus daar is. Ik besef uh, me nu ja, dat het okay, daar. misschien wel want dat moet aardomt. ergens. Kijk, want dat ja. moet natuurlijk ergens vandaan komen. Hè. Het is ja. natuurlijk niet zomaar dat het uh, dat het uh, dat het zomaar uh, uit de lucht komt vallen. Dat, dat nee, dat, dat geloof ik niet. Maar nee. dan is er dus kennelijk iets blijven hangen uit dat uh, uit dat verhaal. Ja, een klassiek pianolied gewoon. Ja, ja, ja, ja. Dat heeft dat is ook wel heel duidelijk uh, te horen bij een van de ja. nummers die je vanavond nog. Ik geloof dat dat in het uh, tweede nummer van het tweede blok zat. Dat nummer. Dat is, uh, waarvan ik zei, dat is het psychedelische uh, effect wat, uh, wat er op een gegeven moment is. Maar ja, dat, dat, daar ben je niet de enige in. Er zijn meerdere uh, popmuzici die een klassiek geschoten hebben. Wat dacht je van bijvoorbeeld John Lord? Hij leeft niet meer, maar dat was er wel een. Ja. Ja. Um, goed, ik vond, uh, vond het leuk dat je met, uh, met, uh, met de groep en, uh, geweest bent. Ik vond het en, ook hartstikke leuk. En uh, heel veel heel plezier. Mooie avond. Dankjewel. Dan uh, sluiten wij af en dan zeg ik altijd uh, samen met Marcus... die dan weer uh, als een uh, haas naar uh, microfoon 4... nee, dan pak die microfoon 3. En dan zeggen ah, ja. wij altijd in koord tot, tot volgende week. week. Dat gaat ook steeds beter. Dus, uh, dus wij uh, sluiten dit uh, programma af. Ik uh, ga dat ook afsluiten. Ik eens kijken of ik hem ook weer uh, heel netjes tot aan het nieuws van 10 uur uh, weet uh, vol, uh, vol te krijgen. Dat, uh, dat is een uh, indie pop uh, verhaal eigenlijk. Daar komt het in feite eigenlijk op neer. Uh, en het is een band uitzwollen En ze noemen zich de Aspen Games En dat nummer dat heet Lightning. Tot volgende week inderdaad.